hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Eindtijd en Profeetie en uh, we gaan vandaag hebben over de oorlogen van Gog en Magog. Jan van Barneveld. Nee, we gaan zelfs vier oorlogen vier bespreken. Vier oorlogen. Misschien weer twee uitzendingen. Wordt, weet ik. Ja, dat zal wel. Wordt het een prettige aflevering? Of... Nee, over oorlog wordt nooit prettig. Nee, precies. Maar Die komen, Voor... die komen hierna nog. Voordat ik dat uh, ga doen, wil ik even met jou naar je boeken toe. Want uh, welk boek is nou het meest gelezen eigenlijk? Dit. Eindtijd, Israël en de Islam. Ja, dat is, uh, ik denk dat het de zesde druk is, de meest recente. Want elke druk die werk ik bij. Ja. En dit gaat over de eindtijdleer van de islam. Je zegt je werkt erbij. Is dat omdat je voortschrijdend inzicht krijgt? Nou, <laughs> wat heilig. <laughs> Nou, omdat het profetische scenario steeds verder vervuld wordt. Ja, precies. En, en bepaalde dingen... Die nou ja, dat inzicht krijg je dan. En ja. bepaalde dingen die ik fout gezien heb. Ja, dat kan ook. Die kan ik lekker schrappen. Ja. <laughs> maar dit maar heeft... zijn er veel dingen die je fout hebt gezien? Nee, uh, niet zo veel. We hebben bijvoorbeeld de boeken van Hel Lindsey die ook uh, ja, uh, een bepaalde visie had, jaren geleden. En... Nee, nou, maar dat doe ik niet. Die, nee. die scenario's maken, dat vind nee. ik gruselig. Ja, Want ik heb de indruk dat de Heere God er plezier in heeft om het net iets anders te doen dan, dan, onze, dan, dan, dan onze scenario's zijn. Ja, ja, ja, die dan met veel, uh, veel geluid en veel enthousiasme en veel zo zegt de Heer, ja. gebracht worden en, en dan toch menselijke interpretaties zijn. Ja, precies. Dat risico ja. hou je natuurlijk altijd. Maar jij hebt uh, zeg maar, een, een nieuwe druk. Deze? Nee, dat is wat anders. Maar dit geeft gewoon, als je dit leest. krijg je inzicht in wat er nu gaande is wat ja. de islam betreft. Okay. En je krijgt ook inzicht in, in wat de Bijbel voor eschatologie heeft, eindtijdleer heeft. Ja. Ja. En dat is natuurlijk uh, ontzettend interessant. Citaten uit de Koran, citaten uit de Hadith, ja. dat is de islamitische traditie. Dat is heel, heel, heel interessant en veel mensen die, hebben het, ja, die, die, die, die, die kopen dat lot nog steeds. En het einde van de vervangingsleer, zie ik hier. Ja, dat is helaas bijna uitverkocht. Maar dan, die vervangingsleer, daar gaan we ook nog een uitzending aan besteden, mm -hmm. één of twee zelfs. Ja. Die is nog steeds spring-springlevend, maar heel sluipend. Een virus is het dat de kerk binnensluipt. Mm -hmm. En dat geeft hier dus inzicht in, in die vervangingsleer. Oké. Okay. Dat dat. Nou ja, dit is natuurlijk mijn allereerste boek, Israëlse oudere broeder. Ja. Van de allereerste artikelen ook, die ik in de oogst geschreven heb in mm. de tijd, toen de oogst nog uh, veel informatie gaf over Israël. Ja. En uh, dat een journalist, toen, het, toen dit boek uitkwam, even kijken, deze, Zeer interessant boek, de hele geschiedenis heet het weer en, en nu begrijpen we pas wat er in het Midden-Oosten gaande is. Ja. Maar zegt, het haalt het niet bij dit boek, want daar spreekt de liefde voor Gods volk zo duidelijk uit, ah, ja. zei de journalist. Ja. En dat, daar was ik wel trots op hoor, ja, ja, hoor. op die recensie ja. van dit boek. <coughs> ja. Ja, en dan onze eigen eindtijdvisie, dat is met Israël op weg naar de eindtijd. Ja. En dat is, die titel zegt natuurlijk alles, met Israël ont, op onderweg naar de nou Ja, Dat is wat de Jezus natuurlijk zegt, van let op de vijgenboom. Ja, tuurlijk. is ja, dus let op Israël. Ja, maar niet alleen erop letten, maar ook meegaan, mm -hmm. steunen. Ja. He, wij zijn als christenen een leger, een gebedsleger, en dat Israël steunt in, in zijn strijd. Ja. In een andere serie heb ik het ook wel eens gezegd, uh, je zou denken dat... Uh, ja, Israël nou toch eens een keer verdient om in rust en vrede te mogen leven daar in dat kleine landje. Maar uh, wij hebben deze aflevering de oorlogen van de eindtijd genoemd. Uh, dat gaat dus niet gebeuren, dat rust en vrede. Nou, ja... Wel die... een keer, maar nu nog niet. Nee, maar kijk, de Bijbel staat duidelijk. in al die profeten spreken van een tijd van, van bloed en vuur en ja. rookzuilen. Overigens... Ze hebben in Israël, in de Golan, ook zo'n rookkolom gezien. Mm -hmm. Daar tegen de Golan aan zitten dus die, die, die, die, die terroristengroepen. Ja. En die zijn aan het schieten geweest mm -hmm. tegen Israël. Dat moet je niet doen, want dan krijg je het tienvoudig terug. Ja. Maar toen, op een gegeven moment, zijn foto's van gemaakt, kwam er een enorme rokzuil Die kwam daar langs de grens tussen Israël en Syrië zitten. Mm -hmm. Dus iedereen dacht weer aan die Bijbelse, uh, die Bijbelse uh, vuur Rooklum. en die rookkolom, ja. ja, ja, ja. Het is, er gebeuren wel interessante Bijbelse dingen in Israël. Nou, bloed en vuur en rookwalmen, en het gaat altijd maar bij de profeten over de dag des Heren. Ja. En de dag des Heren is niet leuk, nee. dat is de, de dag van de oordelen van de Heren. Bijna alle profeten spreken ze erover, de Heer Jezus spreekt erover, de dag des Heren is nabij. Alte profeten spraken erover. Joël, de dag des Heer is nabij, nou hij komt eraan, onherroepelijk. is nog niet gebeurd. Het is wat. Hoe leg je dat uit? Ja, de genade van God. De, ja, God die, die is altijd bereid om uit te stellen. Ja. En de mens ja. nog een kans te geven. Dat ja. hebben we de vorige uitzending ook gezien. Ja. Nou, de eindtijdreden van de heer Jezus gaat het ook al over oorlogen en geruchten van oorlogen. En nog is het, het de tijd niet. Dat is het begin van de weeën. Ja. En je weet hoe de verdere weeën verlopen. Die verdere weeën, die lees je in de openbaringen. Dan staat er, dit was het, uh, het eerste eindtijdwee. Ja. En dat was een of andere vreselijk gericht met, uh, met die, die, die, die springkanen, weet je. Mm -hmm. En dan, nog twee weeën zullen er komen. Ja. En de laatste wee... Dat zijn de, eh, niet de bazuingerichten, maar de, de wat zijn die laatste wie gerichte nog een wie? Dan even. In de... uh, dan gaan we even naar de openbaaring toe? Ja. Dat zijn de schaalgerichten. Ja. Dat zijn de schaalgerichten. Ja. Dit zijn de ergste gerichten. En die lijken erg. Maar goed, welke. Gaat de hele wereld <coughs> dat meemaken eigenlijk, die gerichten? Is dat... zeg je? Als, als we een sprinkhaan plaag hebben. Is dat, gaat het dan over de hele wereld heen, of is dat een bepaald deel van het Midden-Oosten? Ik van het denk Midden dat het voornamelijk ook over het Midden-Oosten gaat. Ja. Het is altijd Midden-Oosten geweest. Het Midden-Oosten is... Ja, Egypte, de plagen in Egypte natuurlijk. Ja, maar het Midden-Oosten is altijd het centrum van, <coughs> ook het profetische woord. Ja. Over Europa, Amerika, daar staat helemaal niks in de Bijbel. Nee. En maar, nee, maar als het over springkanen, dan is het niet zo dat onze huizen helemaal vol met springkanen zullen zitten. Nee, maar dat zijn die, die, die verschrikkelijke beesten. Die zijn meer, eerder schorpioenen daar in openbaring. Ja. Die mensen... je, wil dat, je wil ze niet in je bed aantreffen. Nee. Maar goed, uh, in openbaring ook. Uh, openbaring 6. En ja. dan krijg je dus die, die, die, die paden die eruit oh, ja. Zijn. Eerst het ja. witte paard. Ja. Ik geloof... Dat dat uh, het Rijk van de Antichrist is. En ja. dat dat uh, uh, de valse vrede is ja. die erover komt. De wereldwijde valse vrede. Ja. Dat de Rijk, misschien die One World was, achterheen zitten. Mm -hmm. En dat één tirannie wordt met één uh, toegestane godsdienst. Ja, het lijkt zo verleidelijk. Een wit paard, uh, mooi rijn, heilig. Ja, en bovendien, de Heer Jezus komt ook met een leger terug vol met uh, mensen met uh, witte, witte, witte, witte gewaden. Ja, dus uh, de duivel die gebruikt dezelfde symbolen. Ja. Maar waar, waarom weet ik dan dat dat toch verkeerd is, dat, dat eerste paard? Omdat al die paarden niet leuk zijn. Mm -hmm. en, maar dat rode paard wat daarna komt... Mm -hmm. dat, ...staat van geschreven, hij is gekomen om de vrede van de aarde weg te nemen. Ja, klopt. Dus voor het rode paard was de vrede op die aarde. En dat is het witte paard. Dat is de valse vrede. En dat is die valse vrede waar de profeten over spreken. Ja. Ja. Nou, welke vier oorlogen <coughs> gaan we bekijken? Vier oorlogen aan de eindheid. Ja. Het eerste, de oorlog of de strijd om de gebieden. Mm -hmm. Dat is de eerste die we bespreken. Die is, die is nu al aanwezig. De... Die is nu al gaande. Die is nu al gaande, ja, dat is duidelijk. Ja. Dat is een, een keiharde strijd, is dat. Ja. Typisch is, dat is de strijd om die Palestijnse, zogenaamde Palestijnse gebieden. Judea en Samaria. Eh, wat bijbelgetrouwe mensen noemen dat Judea en Samaria. Neutrale lieden noemen dat de betwiste gebieden. Ja, klopt. Ja, ja. nou ja, dan, we, dan weten we het allemaal waar het om gaat. Ja. Dat zijn... Uh, de stammen die daar woonden waren Evreïm, de halve stam van Manasse. En in de buurt van Jeruzalem, daar zat Benjamin ook nog. Ja. En die zaten daar en die horen daar weer te komen. Mm -hmm. dus, en die stammen zijn nog niet terug? terug? Nee, nee, denk het niet. Nee. Wel, wel een gedeelte daarvan. Dus best onder de joden, die een joden genoemd worden in Israël, zullen er wel mensen uit de stam van Everim komen en zo. Mm. Maar ja, daar hebben ze nog geen, geen DNA-onderzoek naar gedaan en niks gevonden. Nee, nee. Het moet nog door. Een wonder. Ja, Maar dat zijn de stammen die dus in dat, in dat gebied gaan wonen, ja. ja. En de Tweede Oorlog die we gaan bespreken, uh, dat is uh, de goch oorlog mm -hmm. uh, Er wordt veel over gegocheld, ja. uh, over deze oorlog. Rabijnen rabbijnen ook, altijd en die zijn Er zijn heel wat gods geweest. Ja. Maar we gaan dan bekijken de context van de wereld van die oorlog. Ja. Waardoor we die oorlog beter kunnen herkennen. Ja. Dan gaan we bekijken. De, de derde oorlog zijn de Jeruzalem oorlogen. Mm -hmm. En dat is ook duidelijk, die staan in de Bijbel. En hoe die uitlopen op de wederkomst van de Heer Jezus. Ja. En de vierde oorlog is de laatste oorlog die er is. waar vele films over gemaakt zijn. Ja. Dat is de Harmageddon. Ja. Nou, die eerste oorlog, daar maar mogen beginnen. Ja, zeker. Zeker. Dan gaan we beginnen. Zeker. Die staan uitvoerig beschreven in de psalmen. We gaan kijken naar de psalmen 60, 80 en 83. 60, 80 en 83. Psalm 80, die noem ik wel eens de herstelpsalmen. Mm -hmm. Psalm 80. Want drie keer staat er in die psalm het gebed. O God, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden. En in vers... Even zien. Uh, even kijken. In vers 8 staat het ook nog. O Heer de herscharen, herstel ons. Doe uw aanschijnlichten, opdat wij verlost worden. Aha. staat ook nog een keer in vers 20. Even goed opletten. Ja. Herstel ons... ...opdat wij verlost worden. Dus het herstel van Israël gaat af vooraf aan de verlossing. Zo. En dat tot, zien we gebeuren. Tot drie keer toe. Wat ja, to, to, wat, wat, tot, drie, tot drie, drie keer toe, toe we dus het is zeer nadrukkelijk ja, ja. in de Bijbel. Dus eerst komt het lichamelijk herstel... ...en daarna komt de geestelijke herstel, ja. de uh, het geestelijk her, uh, herstel, de echte verlossing. Eerst het herstel van het land. Ja. Vandaar dat er zoveel branden aangestoken worden. Want dat is het werk van God natuurlijk. Ja, je bedoelt uh, het land uh, dat was groen aan het worden. En, uh, ja. en, en, en, uh, en, en we steken het weer in de fik om dat, uh, om dat tegen te gaan. Natuurlijk. Ja, Zo ja. duidelijk allemaal. Ja. Ja. Ja. En dan de terugkeer van het Joodse volk. Ja. En daarna ja. komt de verlossing. Nou ja, je ziet, ik, ook dat heb ik wel eens in andere series gezegd. Je ziet dus duidelijk <coughs> dat uh, <coughs> Israël aan het herstellen is. Ja. He, de... de uh, ik heb met Jaap Dieleman een serie opgenomen, de dorre doodsbeenderen. Uh, oh ja. Is... En uh, je ziet gewoon dat die beneren aan het uh, vorm, vorm krijgen zijn. We zitten midden in het proces, ja. ja. Goed, Jan, het gaat dus over Judea en Samaria, ja. de oorlog. Het gaat dus waar die twee staten oplossing is. Ja. Er is niemand die erin gelooft. En, en toch beginnen ze steeds meer te zeuren over de twee staten oplossing. Mm -hmm. En uh, dat kan natuurlijk niet. Want het is Efriem en Menasseh en God heeft het hele land Canaan beloofd aan Israël tot een eeuwigdurende bezitting. Ja. Dus je kon van tevoren, en ik heb nooit anders beweerd, uh, beweren en terecht beweren dat er geen Palestijnse staat komt. Hm. Grappig is dat voordat David zijn koninkrijk kon vestigen... Moest hij ook die bezette gebieden waar de Filistijnen zaten ja. moest hij bevrijden. Ja. En dat heeft hij dus vrijkundig gedaan. Mm -hmm. Hij moest eigenlijk het werk van Samuel en Saul afronden. Want Saul wordt altijd afgeschilderd van zijn boze koning. Maar hij heeft ontzettend moedig gestreden tegen die Palestijnen. Mm -hmm. Tegen die Filistijnen bedoel ik. Ja, ja. En we moeten ook opletten: de Filistijnen uit de tijd van David hadden <coughs> geen. Verbandschap met de Palestijnen nu. Nee. Die, die kwamen van Creta en dat, dat was een heel ander volk dan die Palestijnen. Dat zijn ik zeggen, Arabieren die zich Palestijnen noemen. Ja, want even voor de mensen die dat hier nog nooit hebben gehoord: de geschiedenis van het Palestijnse gebied. Oké, okay. dat staat allemaal in dit boek. Dan moeten ja? dat... dat moeten ze ook kopen en lezen, maar eventjes kort. Eh... Eventjes kort. Eh... Er was in de tijd van de Balfour Declaration, ja. de Balfour-verklaring van Engeland, in 1917 is die ja. gekomen. Toen heeft Engeland als mandaathouder na, de eerste, na Wereldoorlog uh, I, mm -hmm. uh, werden de gebieden die van de Turken waren, werden opgedeeld. En Frankrijk ligt een groot deel, Libanon en bijvoorbeeld uh, Iran. Uh -huh. die, en, en, ik denk ook Syrië. Jordanië ook? Niet? Uh, dat weet ik. Niet. Nee, nee, die zijn Engels. Okay. En die werden aan Frankrijk toebedeeld als mandaat, uh -huh. voor de, totdat die volken een soort zelfbeschikking hadden. En, en, en de andere landen, die werden aan Engeland toebedeeld. Okay. Ja. En Engeland die had uh, officieel beloofd dat, dat Palestina dat, dat aan Israël zou toekomen, ja. voor de Joden, als een nationaal te huis. Ja. En die belofte is door de Volkenbond overgenomen. Een wet, dus, dus een wereldwet, zal ik maar zeggen. Ja, 1948. Ja? 1948 uiteindelijk? Ja, uiteindelijk, in 1948 is dat gerealiseerd. Mm -hmm. Maar toen, intussen, had de Verenigde Naties, die de Volkenbond opgevolgd, is, dat overgenomen. Ja. Dus dat komt eerst dat toe. Ja. Maar ja, toen hebben de, die Arabieren, die hebben de oprichting van de staat Israël in 1948, hebben ze meteen de kop willen indrukken en hebben dus de onafhankelijkheidsoorlog veroorzaakt. Ja. Toen is... Uh, die, we hebben het nu over die gebieden, ja. Judea en Samaria, mm -hmm. is toen in die oorlog door Jordanië veroverd. Ja. En Jordanië, Palestijnen was toen nog geen, geen sprake van, want de Joden noemden zich Palestijnen. Ja, ja ook de Jerusalem Post toen... Dat was de, de, de, de Palestina-post. Post. Ja. En je had het Palestijns Philharmonisch Orkest en zo. Ja. Dus de Joden die de woonden vormden Palestina? Ja, dat was Palestina, ja, ja. in die tijd. Ja. Nou goed, eh, toen kwam eh, 1967. En toen kwam de oorlog weer, de Zesdaagse Oorlog. Ja. Toen heeft Israël in een, een blitzkrieg, zouden de Duitsers zeggen. Ja. Toen heeft Israël... Eh, dat gebied veroverd. Ja. Palestijnen waren er toen nog niet. En die hebben ook de Golan veroverd op Syrië. Mm -hmm. En de Golan is officieel Manasseh, de andere helft van de stad Manasseh. Nou, die heeft dat veroverd. En het mooie ervan, van alles is dat ze Jeruzalem veroverd hebben. de ouders. Dit is, het was gewoon compleet. Ja. Toen is Israël in zijn grote vriendelijkheid hebben ze het tempelplein aan de islam gegeven, aan de wakf, ja. en uh, nou ja, wat moest er toen met dat, die gebieden gebeuren? Ja. Uh, die gebieden, toen kwamen dus die Arabieren, toen de, de Palestijnse Joden zal ik maar zeggen, mm -hmm. toen die Israëli's werden, was er uh, een vacature natuurlijk. En toen hebben die Arabieren, met onder leiding van uh, Yasser Arafat, de aartsvader van het moderne terrorisme, heeft onder leiding van uh, Yasser Arafat, zijn die uh, Palestijnen, die Arabieren die daar woonden, zijn Palestijnen geworden. Ja. En ik zelf, ik weet het niet, ik krijg de indruk uit sommige berichten dat veel van die Palestijnen in elk geval willen weg ja. uit het gebied. Minstens een miljoen heb ik in een bericht gelezen. Maar ook velen zouden het niet erg vinden om onder Israëlisch bewind te komen. Mm. Die indruk heb ik sterk. Ja. Omdat zat... ze daar net zo zat wijs van zijn van onze elite overheid. Ja, Hamas en, en, en de Palestijnse autoriteit zijn toch ook geen lekkertjes? Nee, dus die, die gewone mensen. Ja. Kijk, die, die, die gewone Arabieren... Daar, die, die willen niks anders dan rustig op, zijn, op hun boerderij zitten ja. en hun uh, olijven en vijgen kweken en, en, en, en, en zo geld. Ja. Ze verdienen in... Kijk, die, dat gebied is nu opgesplitst in drie gebieden. Gebied C, dat is het grootste. Uh, daar wonen bijna geen Arabieren. Er wonen 90.000 Arabieren. En 400, zo ruim 400.000 Joodse mensen wonen. Dat, dat zijn de nederzettingen. Ja. Groot gevaar voor de wereldvrede, brult iedereen. <lacht> twee staten oplossing. Ja. Het enige waarom ze zo voor die twee staten oplossing zijn, omdat ze Israël om zeep willen helpen. Kun we wel raar zijn. Ja. Dat, dat, dat is altijd willen ze Gods werk tegenstaan. En ze, ze, ze breken zichzelf de nek. Ik dat vind het verschrikkelijk waar ze mee bezig zijn. Ja. Ja. Twee-staten-oplossing is gewoon, dat gaat gewoon niet. Trump die is er erg slim in geweest. Ja. Trump die, uh, zei twee-staten-oplossing, één staat, twee staat. Ik ben voor het plan waar beide partijen het mee eens zijn. <laughs> ja, dat is bijna een politiek statement. <laughs> ja, dat was een zeer knappe politieke statement. Kon Zal niemand iets tegen hebben. Niet ziggend, hè? Ja, nee. Maar goed, mijn vraag is, zou je dan kunnen zeggen dat die, die oorlog, die eerste oorlog, eh, om, om de gebieden al heeft plaatsgevonden? Of gaat het nog verder? Ja, dat is een goede opmerking. Dat denk ik ook wel eens. Want in de Zesdaagse Oorlog hebben ze het gewonnen. Ja. En, en, en toen is Israël, ja, sorry hoor, maar sommige Israëli's zeggen ook de Oslo-akkoorden. Ja. Toen hebben ze die Palestijnen, net als op het Tempelplein, recht gegeven om daar uh, ja, iets, iets, een autonomie voor zichzelf te beginnen. Ja. Ja, en dat, dat hebben, ze, en en dat Carter, hebben he? ze met het Tempelplein gedaan, en dat ja. hebben ze met, uh, met Gaza gedaan. Ja. Nou, Aron, uh, hoe heet die, uh, die, die grote Ariel Sharon? Ja. Die Ariel Sharon heeft gezegd: Jongens, gaan jullie dan maar eens lekker beginnen en dan kunnen jullie laten zien hoe jullie je land beheren. En dan kunnen we verder met jullie samenwerken. Ja. Nou, wat hebben ze? Ze hebben het gebied weggegeven en raketten teruggekregen, ja. en, en al, ja. al twee of drie oorlogen daarin. Ja. Want de, de Gaza is natuurlijk nog steeds een, een, een brandpunt: een ja. vreselijk brandpunt. Ja. Ja. Maar ook uh, Mah uh, Mahmoud Abbas, die heeft ook al diverse keren gedreigd met een oorlog. Ja. En dan we beginnen we weer een nieuwe intifada en weer nieuw. Dan de Messa-intifada, dan de vrachtwagen-intifada. Ja. En dat gaat maar door. Tot Israël op een gegeven moment zat is. Ja. En het, het grappige is dat ze in Israël steeds meer praten over uh, annexeren. Hmm. Uh, van de Gazastrook? Nee, nee, van het gebied C. Okay. Ja. Waar al die dus Joden al wonen. In Samaria. Ja, van ja. Judea-Samaria. Dus. Ja. En dan gebied B, ja. dat is waar Israël nog de militaire macht heeft, de ja. veiligheid. Ja. En voor de rest is het onder het burgerbestuur van de Palestijnse ja. autoriteit. Ja. En gebied A is helemaal Palestijns. Ja. Dan gaan we toch gauw even naar de, naar de Bijbel. Ja, je hebt nog drie minuten. Ja? Je hebt nog drie minuten. Ja, de Bijbel die krijgt weer te weinig tijd hier. <laughs> maar we hebben nog een hele volgende aflevering over die oorlogen. Dus dan mag je okay. weer heel veel ruimte nemen. Oké, okay, oké. Okay. We gaan even kijken. Je had het over het psalmen. Ja. God, psalm 60, vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Ik wil juichen, ik wil zich hem verdelen. Psalm 60, vers 8. Ik wil juichen, ik wil Sighem verdedigen. Het, het, het eerste deel gaat over de ellende die Israël meegemaakt heeft. Ja. En vers 7. Geef overwinning door uw rechterhand en antwoord ons. En als de reactie. God, ik zal wil juichen, ik wil Sighem verdedigen. Ja. Sighem wordt bevrijd. Het dal van Sukkot uitmeten. Dat ligt tegen de Jordaan aan. Mm -hmm. Mij behoort... Gilead, dat is de Golan. Ja. En mij behoort Manasseh. Mm -hmm. dus ook de Golan en een stuk van de gebieden. Ja. En dan komt het. Ephraim is de schutse van mijn hoofd. Ephraim, Dat is weer ook de gebieden. Dat is allemaal de gebieden. Ja. Juda is mijn heerserstaf. Ook gebieden. Ook gebieden. En nu komt tien. tien. Moab is mijn wasbekken. En op Edam werp ik mijn schoen. Moab en Edom, Moab dat is Jordanië, een deel van het noorden van Noord Jordanië. Mm -hmm. En uh, waar die schoen geworpen wordt, dat is we zeggen, het is mijn gebied, dat is het symbool daarvoor. Uh, daar is, dus Edom is ook Jordanië. Mm. Dus, maar dat is vroeger het gebied van de 2,5 stam, die in het zogenaamde Over-Jordaanse woonde. Ja. En dat gaat ook bevrijd worden. En, en nu komt de, het klapstuk over Filistea, dat is dus uh, Gaza strook. Ja. Over Filistea, ja, ik zie dus hier typisch dat, dat, dat, dat zo'n 3000 jaar geleden is die hele situatie al in een psalm neergelegd, die we nu kennen. Ja. Dat is heel ver verrassend. Dat zien we ook heel verrassend in, uh, in psalm 80. Zalm 80 vers 3. Dan lezen we dit. Wek, u, wek uw sterkte op voor Ephraim, Benjamin en Manasseh. Ja, dat is typisch ja, uit ja, alle drie. dat, dat ja. gebied daar. Hè? Ja. En dan komt dus, hij komt tot onze verlossing. O God, herstel ons. Doe u aanschijn over ons. Dus eerst moet Ephraim. En menasse en Benjamin verlost worden. Hmm. Dan is het herstel weer compleet. Ja. En dan krijgen we weer, gaat God verder met zijn grote verlossingsplan. Nou, ja. dat betekent dus eigenlijk dus dat, uh, dat eerst deze drie stammen ook herkenbaar in beeld moeten komen. Ja, ook dat. Ja. Ja. Dat kan nog wel even duren. Weet je niet, dat kan ook snel gaan, bij zeggen. <kwijls> ja. Maar wat zien we nu in de wereld? Resolutie van het UNESCO. Ja. Uh, Resolutie 2334 van de Verenigde Naties. Unaniem, ver de verenigde volken, ja. de wereld dus. Ja. Die zeggen, wat een onzin. Ja. Jeruzalem, dat is nooit een Joodse stad geweest. Koning David heeft niet bestaan. Ja. Tempelplein is altijd een islamitisch heiligdom geweest. Ja, voor een bepaalde en, periode wel, ja. Ja. En de, de tempel nog nooit. De tempel. De, ja, oh ja, dat is ook zo. Ja. Je hebt gelijk. Ja. Maar ook krijg je nu die gebieden. Die zijn, dat, is, dat is altijd op Palestijns gebied geweest. Ja, precies. Ja. Ja. De leugen regeert. Ja, en maar de dat geschiedenis de, wordt verdraaid. Maar het is, het is wel, wel ernstig. Ja. Want de hele wereld ja, zit, gaat zich, dat zie je bij Trump, dat zie ja. je bij, ja. in Europa, dat zie ja. je nu, voornamelijk wordt dat aan Israël zichtbaar. De hele wereld verzet zich tegen de Almachtige, die heilige, grote, geweldige God van Israël. En dat is, dat is een hele ernstige zaak. Jan, onze tijd zit erop. Oh, nou, nog, één, één, één, één vers, één vers <laughs> nog. Psalm 83 heb ik ook beloofd dat ik daar wat uit zou citeren. Ja? Psalm 83 en dan vers 4 en 5. Uw haters, uw vijanden tieren. Nou ja, dat, dat weten we altijd al. Mm -hmm. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. Gebeurt mm -hmm. nu bij de Verenigde Naties, het gebeurt overal. Ja, ja. En beraadslagen tegen uw beschermeling. En wat, wat is hun doel? Zij zeggen, kom, laten wij hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Twee staten oplossing, zodat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Israël moet verdwijnen. Dat, dat is wel, altijd hetzelfde liedje. Dat is de boodschap die nog ook vandaag heel duidelijk klinkt. Ja. Hier sluiten we mee af, Jan, want onze tijd zit echt helemaal op. We gaan de volgende aflevering verder met die oorlogen. En uh, Ik ben benieuwd of we dan ook tot ontdekking komen van, ja, zijn die oorlogen dan geweest of gaan ze nog komen? Wat hebben we nog? Ja, ja, dat is heel In ieder geval heel hartelijk dank voor nu. En uh, heel hartelijk dank voor nu. En graag tot een volgende aflevering, Jan. Ik hoop, ik hoop dat het lukt. We nou, doen hem even overnieuw ja, in de afsluiting. Ja? Want, uh, oh ja, Jan, sorry. Ik ga ik, ik het had... Jan, die Jan die had geen nieuws bij. Dat dus, uh, is mijn fout even... hoor. Geef niet hoor. Dat, uh, we zijn al lang blij dat je er bent, Jan. Ja, ja, dat je het kan doen. Ja, heel erg belangrijk. Ja. Nou Jan, dat is wel de boodschap die we constant horen, dat uh, Israël verdedigd moet worden en uh, God gaat dat tegenhouden. Dat Amen. Is, dat is de hoop die we hebben en de beloftes die we hebben. Dank voor uh, deze bijdrage Jan en ik zie je graag de volgende weer terug. Wat is het toch geweldig dat we Gods woord hebben. Dat alles wat de wereld ons wil vertellen, dat Israël verdedigd moet worden en dat uh, er niet meer aan Israël gedacht moet worden, dat God daar anders over denkt. Lees je Bijbel, kijk naar Israël in het Woord van God en zie dat God gelijk heeft. Dank nou, voor ben... kijken en graag tot een volgende aflevering. Eindelijk zal men komen tot een totale ontwapening. Daar zijn ze altijd mee bezig. Een ja. zal totale ontwapening. De Antichrist zal het voor elkaar krijgen. Dus je krijgt het ja. rijk van de Antichrist. Ja een zogenaamd Vrederijk van de Antichristen. Ja.